Ja, dat is wel afgelopen door, zaterdag ja. en uh, afgelopen zondag had ik ook nog eens keer Leiding vegen de Runners met uh, de muziekverzorging. Uh, okay. Dus en dat was ook al een hele dagtaak, dat we zo'n 7 zeven uur al uh, beginnen met de opbouw uh, tot uh, rond een uur of vijf en dan... Uh, Afbreken, spullen terugbrengen en ja, hey, eindelijk en klaar. En je ja. bent blijft te vrijwilliger. Ja, ja, dat, dat, dat is, is wel dat zo, is ja. Nou ja. Ja, ja. Nou. ja oké. Okay. Hé, hey, zullen we een stukje muziek draaien en dan mag je straks reclame maken voor... Uh, dat kan, ik de hoorde wel al een vanmorgen. Oh, hoorde pingeltje. Kijk. Oh, oké, okay. dat ja, gaan we zo De beginnen. voorzitter roept de leden voor de veraniging bij elkaar. Eh, uh, da, dan, dan zei het om gewoon zachtjes zodra we dat niet wel kunnen horen. Oké, okay. ja. dat is dan... Uh, je had het over een programma morgen, iets met viniel. Ja, klopt inderdaad. Uh, de vinyljaren bestaat ook, één jaar. En hier hey, worden wat. Ja, Daar okay. hebben we hebben het straks wel even over. Ja, je mag even reclame voor je programma maken. <laughs> ja. Luisteraars thuis, ik open de raadsvergadering van dinsdag 29 maart. Ik constateer dat afwezig zijn met afmelding raadsleden Babits en de Vries. En dat brengt ons naar agenda punt 2, de loting. Dat is nummer 9. Het lot treft nummer 9. En dat is meneer Paap. Aan u de eer als het tot een hoofdelijke stemming komt. En ik hoop niet dat dat onnodige druk op uw schouders gaat leggen. Goed. Dat brengt mij op agenda punt 3. Zijn er dus de eerste ingekomen stukken en vervolgens de mededelingen. Ik begin met ingekomen stukken en zie al één vinger omhoog van meneer Demmers. Meneer Demmers. Dank u wel, voorzitter. Uh, wij zouden graag willen weten. Uh, met betrekking tot de uitspraak van de Raad van State, Wet Focus en Gemeente Holland Casino. Inderdaad, om het college te verzoeken om de zaak af te handelen. En dan wilden we in de toekomst graag weten wat voor mogelijke effecten dat heeft. Vraag 2 is: um, Het deskundige verslag. Meneer Demmers, is dit een vraaguurtje? Nee. Had ik u goed begrepen? Maar. Nee, het is geen vraaguurtje. ...de toezending van het deskundige verslag... ...bestemmingsplan de expectatie van het middenboulevard... Uh, ...in handen leggen van het college... Uh, college verzoeken zienswijze voor te bereiden... ...maar die is al de deur uit, als het goed is... ...want het moest voor 30 maart. Dat wou ik toch wel even... Uh, ...door de korte tijdspannen... ...is de raad niet in kennis gesteld daarvan... ...was misschien ook niet mogelijk... ...maar we gaan nu dus dit besluit nemen... ...terwijl het al genomen is. Uh, en... Um, wat betreft uh, 8 maart van de brief van GWZ. Die is in handen gelegd van het presidium. Uh, daar is een toelichting op gegeven. En GWZ zou het graag op prijs stellen. Als de overige raadsleden daar een reactie op zouden willen geven. Op korte termijn. Dank u wel. Dank u wel meneer Demmers. Iemand ten aanzien van de ingekomen post. Ik wijs u er even op dat u een aanvullende... Een stuk heeft gekregen, een uitspraak van of een advies van de commissie voor bezwaarschriften, dat is aan de agenda van de ingekomen stukken toegevoegd en het zou praktisch zijn om dat nu mee te nemen, dat is de reden waarom u daar vandaag nog mee bent verrast uh, want dan kunnen we binnen de termijnen werken en geen uitstel en et cetera, ja? Dus ik neem aan dat u het heeft gezien. Nou, dan is de lijst van ingekomen stukken vastgesteld en de wijze van afdoening ook met een achtneming van de opmerking van meneer Demmers. Dan ga ik naar de mededelingen. Maar, meneer Demmers vraagt aan ons of wij als raadsleden willen reageren. Ik ga ervan uit dat er in het presidium over gesproken wordt. En daarna komt er misschien nog wel een discussie met de raad daarover. In een commissie, denk ik. Waarvan dat lijkt mij de pro beste procedure. Uh, nee, meneer Demmers, het wordt geen debat. U heeft een vraag gesteld en dan staat ieder raadslid vrij om daar op welk moment dan ook, behalve in deze raadsvergadering... het over te hebben. Meneer Simons, wilt u nog een van de ingekomen post of mededelingen? Ingekomen, ingekomen post. post. Meneer Simons. Althans, uh, voorzitter, de brief van het college... aan, de, aan uh, in dit geval uh, het onderste nummer... dus registratienummer nummer 211204, uh, aan mij gericht. En dat ging dus over... Uh, een krantenartikel over de Kei. Ik heb inmiddels van de portefeuillehouder begrepen... dat er overleg gaande is. En dat bleek ook uit de brief. Maar in april... in de komende maand... zal dus duidelijk worden... hoe de diverse projecten... want daar was ik en neem ik aan... mede andere raadsleden bezorgd over... hoe die projecten... een gevolg zouden krijgen. We zullen daar dus, heb ik begrepen... nader over geïnformeerd worden. Dus ik wacht dat graag af. En ik zal er intussen geen vragen over stellen, maar ik hoop dus dat wij een uh, informatie van de portefeuille dan zullen krijgen Zijn er verkiezingen binnenkort? U heeft allemaal behoefte aan zendtijd heb ik het idee Want u bent het even dat, te heeft, te dat heeft u van, helemaal verkeerd begrepen, voorzitter nee, Dat dacht ik al Zijn er nog andere mensen die een korte zendtijd op de ingekomen stukken wensen? Nee? Goed dan gaan we naar de mededelingen. Meneer Kramer heeft al bij mij gemeld dat hij een mededeling heeft. Zijn er nog andere van u die een korte mededeling hebben? Dat is niet het geval, meneer Kramer. Ja, dank u voorzitter. Uh, ja, het betreft uh, de vraagstelling en ook de brieven van het college over de, het LDC. En ik wil dat punt graag voor mezelf afsluiten. Ik zou hier graag met een uh, persoonlijke uh, verklaring willen komen. En ik heb uh, het uh, kort weten te houden. Uh, ik wil graag uh, reageren op de laatste brief uh, van het college. Ik wil het college in ieder geval bedanken voor uh, zijn reacties. Uh, mijn twijfels zijn uh, echter niet uh, weggenomen. Het gaat hier namelijk uh, over contractuele verplichtingen. En, uh, niet over contractuele verplichtingen, maar het gaat hier uh, over de inhoud van deze contractuele verplichtingen. En het was mij al, namelijk al langer bekend dat het contract dat de gemeente met AM uh, heeft onherroepelijk is... Dat de ontwikkelaar misschien in het oog van het college ten overvloede heeft aangegeven conform de overeenkomsten zullen handelen, komt mij dan ook niet vreemd voor. De ontwikkelaar zal niet aansturen op contractbreuk. en ik neem aan dat de gemeente Zandvoort dat ook niet zal doen. Ik heb uh, u echter een uh, vraag gesteld over de inhoud van het contract. En u gevraagd of de ontwikkelaar onherroepelijk zonder verkooppercentage gaat starten en oplevering garandeert conform het contract. In uh, mijn beleving uh, voorziet het uh, contract hier niet in. En uh, ja, ik wilde dit graag uh, even meedelen en uh, laat de toekomst uh, leren of... Uh, yeah. Nou ja, laat ik zo zeggen of ik, of ik in dit geval dan een doordrammer ben geweest. Maar hiermee is het punt voor mij uh, afgesloten. Dank u wel, uh, meneer Kramer. U wilde een mededeling doen, meneer Demmers? Ik had net geïnventariseerd wie allemaal mededelingen wilde doen, maar toen stak u uw vinger niet op. Ik had een beetje een drukke dag, voorzitter, dus het was mij even ontschoten. Kort en krap, mededeling. Ja, dus uh, GbZ heeft ook een brief geschreven, gevraagd uh, om trend uh, uh, bestuur is vooruitzien. Dus als er wat misgaat, hè, zou je eigenlijk een scenario uh, moeten hebben van wat je dan te doen staat. Het antwoord op onze brief was: uh, wij hebben geen scenario. Wij houden gewoon uh, de contractspartner aan het contract. Uh, nou. Die mededeling of die uh, mededeling van het college van wij iets te kort door de bocht. Er bestaat ook nog zoiets als overmacht en wat dan te doen. Dat is bij onze mededeling. Dank u wel voor deze gedachtenwisseling. Dus volgens mij zijn we dan door Agenda Punt 3 heen gekomen en gaan wij naar agenda punt 4: vaststellen van de agenda. Zijn er? Zijn we bij agenda punt 4 inmiddels? Ja. En meneer Van der Drift, u vroeg mijn attentie. Was er iets? Heeft u de indruk dat ik één uur ooit oversla? Het gebeurt wel eens, maar uiterst zelden is mijn beeld. Nee hoor. Uh, we gaan naar het vaststellen van de agenda. Zijn er voorstellen tot wijziging? Ja, of aanvulling wellicht. Mevrouw Rietkerk. Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van punt 8, agenda punt 8. De fractie van GroenLinks en de fractie van D66... wilden het als bespreekpunt. Wat doen wij nu? Is het automatisch een hamerstuk als ze niet aanwezig zijn? Nee, daarvoor ziet ons reglement niet in. Mijn voorstel zou zijn om hem gewoon als punt 8 bespreekpunt te laten staan. Oké. En dan... Hoort u, hoor ik wel, en de portefeuille hoort wel, of daar nog een gedachtwisseling over komt. Ja? Meneer De Rode. Dank u voorzitter. Ja, gelukkig ben ik geen voorzitter, want ik had een ander voorstel gedaan. Ik had er 6D van gemaakt. Uh, maar dat is... Uh... Ik ben het niet aan het mij. Eens mee. met het eerste. Wat zegt u? Ik ben het met u eens met het eerste gedeelte. Gelukkig bent u geen voorzitter. Ja, nee. <lacht> ja, ben ik maar leraar. Ehm... Ik, uh, wij zouden graag een motie willen toevoegen aan de agenda zoals conform de afspraken, planning en controle. Uh, ik verzoek u een, een mooi cijfer daarvoor te bedenken, voorzitter. Dat is uw taak. Maar ik, ik, heb hem, ik heb hem niet gezien op de lijst van de ingekomen stukken. Daar heb ik ook een discussie ook gehad niet. met, uh, met Dat de, uh, hoeft ook niet. De motie is al degelijk aangekondigd. En mijn voorstel is om uh, agenda punt 9. Ja. De, als nee, motie, agenda punt 9 als motie verzoek Rekenkamer Zandvoort van het CDA op en OPZ, heb ik inmiddels begrepen... ...die uh, het agenderen, betekent dat agenda punt 10 wordt dan sluiting. Ja? Zijn er nog andere voorstellen tot aanvulling of wijziging? Dat is niet het geval, dan wordt de agenda al dus vastgesteld. Dat brengt mij op agenda punt 5, dat zijn de notulen van 1 maart 2011... Zijn daar nog opmerkingen over? Ik kijk even rond. Dat is niet het geval. Dan zijn de notulen bij deze vastgesteld met dankzegging aan de griffier. Dat brengt mij op agenda punt 6. Te weten, de Haar Meneer de stukken. voorzitter. Ik vergeet iets. De toezeggingenlijst. Ja. U heeft gelijk. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Graag gedaan, het is dat ik er wat over heb. Oops. De toezeggingenlijst. Heeft een uur daar vragen over? Ik denk mevrouw van der Veld. Nou, dat heeft u heel goed ingeschat. U heeft het woord. Ja, uh, ongeveer in het midden van de pagina, daar staat uh, over de pilot participatie. De pilot participatie zal worden geëvalueerd met aandacht voor de inzet. Nou, dat kan ik nog volgen, maar ook voor de kosten. En daar heb ik mijn vraagtekens bij, want naar mijn mening zou dat volledig gesubsidieerd worden. Dus ik wil graag weten waarom er dan gekeken moet worden naar de kosten. Maar ik... dat hoor ik TCT wel. Oké. Okay. Dat was uw opmerking. Ja? We nemen die mee. Anderen nog ten aanzien van de toezeggingenlijst? Met excuses. Dan gaan we naar agenda punt 6. Zijn de, de hamerstukken te weten... De, drank, de aanpassing drank- en horecaverordening. De financiële middelen ten behoeve van niet afgeronde werkzaamheden 2010. De herziene grondexploitatie exploitatie middenboulevard. En die zijn al dus vastgesteld. Dat brengt mij dan op agenda punt 7. En dat is de wegsleepverordening Zandvoort. Daar hebben wij in de commissie een genoeglijk debat over gevoerd... Er is nog een antwoord verstrekt en wie wenst nu in de raad in eerste termijn het woord daarover? Kijk even rond, mevrouw van der Veld. Nog anderen? Niet het geval. Mevrouw van der Veld, mag u het spits afbijten? Dank u wel. De wegsleepverordening. Op zich is GBZ totaal niet tegen de wegsleepverordening. Sterker... Wij vinden dat hij er moet zijn. We hebben het al, in, wat was het, drie kwart jaar geleden, hebben we het ook omarmd dat we de wegsloop, wegsleepverordening weer binnenhalen. Daar gaat het niet om. Waar gaat het ons nu om? Er hadden hier eigenlijk twee voorstellen moeten zijn: ten eerste de wegsleepverordening aan zich. En daarnaast had er een voorstel moeten zijn om het college te mandateren om daar inderdaad de tarieven voor vast te stellen. Het komt ons een beetje ...koud op het bordje, of op het dak, maar dit hoe je het wil noemen... ...dat het gewoon weer in één voorstel een ander besluit meegevraagd wordt. En dat is vaker gebeurd bij beerappen, bij diverse dingen... ...dat je denkt van ja, verdorie jongens, daar had gewoon een apart voorstel voor moeten komen. Dat is de enige reden waarom wij hebben gezegd, we willen dit nogmaals bespreken. De kaders, die worden heus wel vastgesteld. Daar zijn we van overtuigd, want het moet kostendekkend zijn... Het vertrouwen in het college hebben we absoluut. Het is alleen procedureel, Niet juist om het op deze manier aan de raad te presenteren. En voor de rest zullen wij uh, niet tegen gaan stemmen. Want... We zijn voor de wegsleefverordening. Alleen op de manier waarop dit gepresenteerd is, daar zijn wij tegen. Dank u wel. En wat ik u eigenlijk hoor zeggen, mevrouw van der Veld, is dat uh, als wij verordeningen in... Uh, Excuses, meneer Baalweg-Wilson. Ik wil wel aan de beantwoording beginnen. Ja, ik, ik zou namelijk uh, mevrouw Van der Veld nog even willen vragen waarom zij het procedureel onjuist vindt. Dat, dat maakt het begrip voor het standpunt van GBZ wellicht wat groter. Mevrouw Van der Veld. Ik wil er graag antwoord op geven hoor. De raad heeft het budgetrecht. Dat was tot nu toe aan de raad om dat tarief vast te stellen... En dat wil nu het college gaan uitvoeren. Ik heb er op zich helemaal geen bezwaren tegen dat het college dat wil doen. Want de kaders zijn nu al gesteld. Het moet kostendekkend zijn. Het is alleen wel zo dat de officiële weg bewandeld moet worden. Dat is dus een, in een apart voorstel. Het college het mandaat verlenen om dat te doen voor ons. Dat is alles. ...voldoende duidelijk voor u, meneer Baba Gilson. Het is mij duidelijk hoe uh, ja. mevrouw dit heeft toegelicht. Dank u wel. Andere nog behoefte aan de eerste termijn voordat ik antwoord? Ja, we zijn het volgens mij allemaal eens over de regeling. Dan kun je discussiëren inderdaad, je uh, nog een apart mandaatbesluit erin. En eerlijk gezegd ben ik een beetje debet aan wat veranderingen... ...omdat ik geloof in eenvoud en overzichtelijkheid... Uh, ...en je treft op een aantal beleidsdossiers diverse regelingen aan... ...die naar mijn smaak kunnen worden uitgedund door eenvoud te maken... ...maar ook worden geïntegreerd... ...zodat je in één document het totale beleidsterrein kunt overzien. En dat is hier denk ik ook gebeurd. Misschien is dat wennen, misschien was het handiger geweest om even mee te nemen... ...maar je kunt er nog een aantal voorstellen daarin verwachten. Het werkt denk ik makkelijker voor de betrokkenen ook. Maar daar kun je over verschillen van mening. Dat was wat mij betreft nog een korte toelichting. Is er behoefte aan een tweede termijn? Nee? Dan breng ik het voorstel wegsleepverordening Zandvoort aangepast in stemming. Bij hand graag. Wie is voor dit voorstel? Voor zijn de fracties van alle partijen in de raad die aanwezig zijn. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dank u wel. Dat brengt mij vervolgens... Op agenda punt 9, regionale bereikbaarheidsvisie. 8, pardon. Um, ik inventariseer in eerste instantie even wie het woord wenst in eerste termijn. Ik kijk even rond. Voor de luisteraars thuis, niemand steekt zijn vinger op. Um, dan kijk ik even naar mijn rechterzijde, naar de portefeuillehouder. Wenst die desondanks nog het woord? Dat is niet het geval. Dat betekent dat u mij vraagt om het voorstel in stemming te brengen. En dat ga ik dus nu doen. Wederom bij hand opsteken wie is voor de vaststelling van deze regionale bereikbaarheidsvisie, Waarbij ik onderstreep dat dit inderdaad een belangrijk document is. En u maar vooral de regio een stap verder gaat helpen. En ik constateer dat u dat unaniem deelt. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dank u wel. Dat, dames en heren dat brengt mij op agendapunt 9 het nieuwe agendapunt 9 zijn de motieverzoek aan rekenkamer Zandvoort een onderzoek uit te voeren naar de veiligheidsregio Kennemerland, een motie die door het CDA en de oudere partij Zandvoort is ingediend wie van die beiden wil het woord? meneer De Rode ja dank u wel meneer de voorzitter Ja, zoals beloofd in de commissievergadering planning en controle jongsleden, uh, jongsleden. Uh, ben, is het CDA met de fractie van OPZ in overleg geweest en is er een, een kleine textuele aanpassing gekomen op de tekst uh, deze is uh, afgelopen vrijdag naar alle raadsleden en collegeleden gestuurd en ik denk dat ik um, nou, een, een stukje uh, voorlees van de motie integraal niet, uh, niet in zijn geheel dat is alleen maar, komt alleen maar te goede van de tijd um, het gaat over de motieverzoek aan rekenkamer Zandvoort om onderzoek uit te voeren naar de veiligheidsregio Kennemerland. En het is van oordeel dat de gemeenteraad nauwelijks invloed kan uitoefenen op de veiligheidsregio in vergelijking tot gewone gemeentezaken. Hiermee het risico ontstaat dat een eventueel slecht functionerende directie haar eigen weg kan blijven gaan. Gemeenteraad hun controlerende en kaderstellende taken op deze wijze onvoldoende kunnen uitvoeren. ...de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente zich slecht verhoudt... ...met de mogelijkheden tot beïnvloeding, dat een onderzoek dat dit jaar start in Kennemland dienstig kan zijn aan de landelijke evaluatie. Roept de rekenkamer antwoord op grond van de bovenstaande overwegingen en geschetste problematiek dringend op een onderzoek te overwegen en te adviseren naar de volgende punten. Of er bij de betrokken gemeenten, CQ rekenkamercommissies, draagvlak is voor een gezamenlijk onderzoek. Op welke wijze er ten aanzien van een dergelijk onderzoek adequaat met andere rekenkamercommissies van betrokken gemeenten kan worden samengewerkt met welke aanpassingen binnen de bestaande gemeenschappelijke regeling gemeenten in staat kunnen worden gesteld om hun controlerende en kaderstellende taken volwaardig te kunnen uitoefenen en aan te geven welke alternatieven er voor gezamenlijke eh, gemeenschappelijke regeling en in het bijzondere VRK zijn. En gaat verder tot de orde van de dag. Pas getekend, fractie van het CDA en OPZ. Dank u. Dank u wel meneer De Rode. Eén uur in eerste termijn meneer Dems ja voorzitter, aan uh, de indieners van de motie uh, moet ik bedanken voor de heldere en duidelijke taal. Dat is één. Ten tweede uh, raden wij de afgevaardigden namens de gemeente Zandvoort naar het VNG-congres in overweging te nemen om hier een speerpunt van te maken tijdens het congres. Ook al omdat dit congres georganiseerd wordt door elf gemeenten. En uh, dat die mensen dus ook al samenwerken. En speciaal Waar de alternatieven liggen, wat de motie vermeldt, daar zijn wij heel nieuwsgierig naar. Dank u wel, meneer Demmers. Meneer Stammers. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de gemeente Heemstede is met deze motie gekomen. Ik zei het dan in een iets andere tekst nu, want die is aangepast. En uh, in, deze, in de vergadering die, de, van, van de Raad en Heemsteden werd deze motie verdedigd met het argument dat deze motie niet gezien moet worden als een motie van wantrouwen naar personen binnen de VRK. Maar dat het verzoek aan de rekenkamer meer een instrument is om een vuist te maken tegen ondoorzichtige opgelegde samenwerkingsverbanden of gemeenschappelijke regelingen die het Rijk heeft opgelegd en mogelijk in de toekomst nog zal opleggen. Door diverse gemeentebesturen is hierover reeds zorg geuit en hierover zijn ook al vragen gesteld in de Eerste Kamer. Heemstede beseft echter maar al te goed dat zij als kleine gemeente weinig in te brengen hebben en het daarom van belang is om ook de andere gemeenten mee te krijgen en steunt vragen voor hun motie. En dat is dan ook gebeurd. Voorzitter, op zich is het een sympathieke actie. Ik de Partij van de Arbeid is ervan overtuigd dat het echt geen kwaad kan om op enig moment eens te laten onderzoeken op welke wijze wij met gemeenschappelijke regelingen om moeten gaan om onszelf in staat te stellen een optimale, kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Wij kunnen daar echt wel in meegaan, maar niet op de wijze zoals deze verwoord is in deze motie. Dit hele verhaal wordt nu opgehangen rond de gebeurtenissen, rond en aan de gebeurtenissen rond en binnen de VRK. En ik heb het al eerder gezegd, er is al veel, zeer veel gebeurd binnen de VHK om de zaak op de juiste rails te krijgen. En ook op dit moment wordt daar nog met man en macht aan gewerkt. En ieder die zich een beetje probeert in te leven in de hectische, vaak onzekere situatie die, zich, die dit met zich meebrengt voor alle betrokkenen in zo'n organisatie, zal inzien dat niemand op dit ogenblik zit te wachten op weer een onderzoeksteam dat door de regionale politiek gevraagd wordt. De wijze waarop Heemstede verzoek doet aan de rekenkamer is vreemd. Het lijkt erop dat hier meer gekozen wordt om eens flink de tanden te laten zien. Men had ook, en dat is daar ook genoemd in die vergadering, voor de politieke weg kunnen kiezen. Ze hadden gewoon hun eigen rekenkamer moeten verzoeken om dit onderzoek uit te voeren en hiervoor gewoon ook contact te zoeken met de collega's uit andere gemeenten. De Zandvoortse variant van deze motie want dit is nu een variant de tekst is aangepast is volgens ons een, een overbodige en hij verbaast me ook een beetje vanwege de aanpassingen die hierin gedaan zijn, want waarom is niet gewoon de oorspronkelijke tekst aangehouden en mijn vraag is ook of u hier weer contact mee over heeft gehad met de Heemstedse initiatiefnemers want de eerste twee vragen die hierin staan, die hadden gewoon door Heemstede gesteld moeten worden de juiste vraag aan onze rekenkamer zou moeten zijn, simpelweg als zij mee willen werken aan een eventuele aanpak door de Heemsteedse rekenkamer. En nogmaals, voorzitter, wij staan niet afwijzend tegen een onderzoek naar de gang van zaken rondom gemeenschappelijke regelingen. Maar eh, willen wij deze motie eh, kunnen steunen, dan zal overal in ieder geval eh, elke verwijzing naar de VRK eruit moeten. Hier wil ik het even bij laten, voorzitter voorzitter. Meneer Demmers. Um, ik vind het duidelijk verhaal van uh, meneer Stammers. Uh, maar is nu uh, de essentie van het verhaal van meneer Stammers... dat als een organisatie moet genezen... dat zo'n onderzoek uh, de wond weer kan openrijden of het genezingsproces vertraagt? Is dat de essentie van het verhaal? Meneer Stammers. Dank u wel, voorzitter. Nee, de, de, de, de strekking van, van mijn verhaal is gewoon dat op dit moment er nog zeer veel gaande is binnen, binnen deze orde. Het is een bedrijf wat aan alle kanten op zijn kop uh, is gezet en nog steeds op zijn kop gezet wordt. En uh, ik vind het gewoon fout dat je, dat je op dit moment uh, dan weer een onderzoek gaat starten... waarmee mogelijk die organisatie ook weer belast wordt. Die organisatie ook weer volgepompt wordt met vragen... waarop antwoorden gegeven moeten worden en zo. Ik, ik heb het vorige keer ook al gezegd... ik vind dat je deze organisatie gewoon even met rust moet laten. En genezen. Ja. En, en genezen. En... Als dat allemaal gebeurd is, hè, want we krijgen nog, nog allerlei rondes met, met menu, menukaarten en we moeten nog over allerlei zaken praten. En rond dat nou eerst eens af en ga dan eens kijken of, je, of het nog noodzakelijk is om een dergelijke onderzoeken te starten. Hè, of spreek gewoon af dat je in de toekomst wel eens een keer een onderzoek gaat starten naar samenwerkingsverbanden of naar gemeenschappelijke regelingen, nogmaals, daar, daar zijn we niet tegen, maar dit is te veel opgehangen aan de VRK He, we weten allemaal hoe hard er gebruld is over de schandalige praktijken die zich daar hebben afgespeeld niet alleen in, hier in de raad, maar ook in Beverwijk en in Heemstede en andere gemeenten, iedereen is over de top gegaan wat mij betreft daarvoor He, het was een ernstige situatie maar degene die er het meest onder te lijden hebben, dat is de organisatie zelf op het en ik vind dat je daar een beetje respect voor moet tonen en die daarom die organisatie nu even met rust moet laten en de gelegenheid moet geven om zaken op orde te krijgen een hele korte ja. aanvulling um, de, ik begrijp het betoog en meneer de Rode. Van, ja, ik begrijp het betoog van meneer Stammis um, maar de overweging voor GBZ om de motie te steunen dat is dat uh, uh, dit niet een eenmalige zaak is um, zolang ik hier zit is er uh, dat is al een tien jaar. Is er elk jaar een heftige discussie over de verslaglegging, de CQ, de geldstromen en wat betreft de VRK-activiteiten. Dus ik zie het zo dat dit een, de laatste affaire waar we, waar we het nu over hebben, dat dat was eigenlijk een beetje de druppel die de emmer deed overlopen... En daarom denken wij dat het goed is om nu deze motie te steunen. En ook tijdens, was... re tijdens Geen... die reorganisatie nee. te kunnen bijsturen. Ik, ik kap het even af. Aan meneer De Rode is nog een vraag gesteld. Daarna ga ik verder met de eerste termijn. Want die, uh, volgens mij wilde hij die vraag gaan beantwoorden. Klopt dat meneer De Rode? Dan u het woord. Ja, dank u wel uh, meneer de voorzitter. Um, um, meneer Stammes van de Partij voor Arbeid uh, vroeg uh, aan ons om... Eigenlijk waarom de tekst gewijzigd is, nou dat is op het advies gebeurd van de commissie planning en control. Die hebben ons geadviseerd om het CDA met OPZ in conclave te gaan en dan te kijken welke tekst. En het was ook een instemming van de commissie om daar even naar te kijken. En de commissie en de raad daarvan tijdig te laten weten hoe, het, hoe de motie eruit kwam te zien. En dat is ook gebeurd. Dank u wel meneer de Rode. Meneer Paap. Dank u voorzitter. Zoals je ontvoert, vindt de motie een beetje te vroeg komen. Wij willen de VRK de kans geven om zelf hun financiën op orde te brengen. En zullen daarom deze motie niet ondersteunen. We vinden het wel een goede motie, maar niet nu nog. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Mevrouw Currenson. Dank u, voorzitter. In de commissie hebben we het er ook al over gehad dat wij wel sympathiek staan tegenover deze motie. Je kan zeggen op een gegeven moment zaken die zijn gebeurd en moet je daar maar in blijven spitten en moet je het maar daarin blijven vroeten. Maar het is nog een lopend proces. En juist daarom is het goed om op een gegeven moment te gaan beschouwen wat er nou fout is gaan en waar punten van verbetering in zitten. Waarom? Er staat namelijk nog een slag aan te komen. Ten eerste de menukaarten waarbij we moeten gaan snijden in bestaande taken het mogelijk... Dezelfde taken tegen mindere kwaliteit of minder taken tegen hetzelfde geld. Dat is natuurlijk ook de optie. Maar daarnaast hebben we nog een andere poot. Een deel van de VRK wordt gesubsidieerd zeg maar, of betaald door de gemeente. Dat is het bedrag van 47 miljoen. Het overige deel, en dan praten we over een bedrag van 30 miljoen, is door andere inkomsten. Een deel daarvan is ook door rijksinkomsten. En nu al is bekend dat de rijksinkomsten zullen gaan dalen. Dat betekent dus dat de post voor de VRK ook op dat moment weer minder zal worden. Dat betekent ook dat de organisatie die is opgetuigd is gebaseerd op een begroting van 77 miljoen. Dat betekent dus ook dat er mogelijk nog meer financiële risico's en negatieve zaken bij de VRK kunnen gaan spelen... Met dat in het achterhoofd en ook het feit dat niet geheel duidelijk is hoe de, die tak van die 30 miljoen gewaarborgd kan blijven, zodat het geheel in stand blijft en het niet ten koste kan gaan van extra... Uh, kosten voor de gemeente die dat zullen moeten gaan betalen. Denk ik dat het zeer verstandig is, is om te kijken hoe de stand van zaken is bij de VRK op dit moment. Hoe ze zijn, uh, gaan anticiperen op dit onderdeel. Zeker ook omdat gesteld is in het onderzoek wat daar in is gehouden en waar ook een presentatie van is gegeven. Dat in aanzet bij de organisatie alles aanwezig is. Dat de verwachting is dat men aan het eind van het jaar echt alles compleet op orde heeft. Maar dat zou ik graag bevestigd willen zien door een onafhankelijk onderzoek. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geurenson. Meneer Demmers. Ja, voorzitter. Um, misschien een suggestie. Het, de naam van het beestje is de Veiligheidsregio uh, Kennenbrand. Daar hoort dus ook de politie bij. Hetzelfde werkgebied van de politie heeft 2,5 miljoen euro over. Kunt u dat iets storten in de brandweer? Zou dat u dat willen overleggen in de driehoek? Dat we het een beetje een, onder het mond van ontschotten. Dank u wel, meneer. Demmers, andere nog behoefte ten eerste termijn? Meneer Baber-Gilson. Voorzitter, ik begrijp de overwegingen van uh, de PvdA. Uh, die uh, in feite pleiten voor, voor rust, zodat men in rust de zaken kan reorganiseren. Ik begrijp dat. Ik denk alleen niet dat je, uh, terwijl de verbouwing doorgaat uh, en de winkel wordt opengehouden, de klanten kunt verbieden om eh, zeg maar kritische vragen te stellen over hetgeen wat er allemaal aan de hand is. En dat is eigenlijk ook eh, mede de reden dat wij niet alleen sympathie hebben voor de motie... maar er ook constructief aan hebben meegewerkt om die op te stellen. Omdat wij menen dat wij ook naar onszelf toe eh, nog het nodig op te helder hebben voor onze eigen inbreng, voor onze eigen betrokkenheid bij deze uh, soort en, uh, organisatie. En specifiek bij deze organisatie, omdat natuurlijk, zoals mevrouw Keuronson dat ook al vertelde, er nogal wat zaken zijn die nog extra op ons afkomen, boven datgene wat ons al bekend is. Dank u voorzitter. Dank u wel, meneer Babagelsen. Meneer Stammers. Ik kan toch, toch nog even reageren. In, in, de, in de commissievergadering, uh, toen ik mijn verhaal... Uh, heb gehouden. Toen werd er op een gegeven moment en ik meende dat door de heer bouwberg Wilson was ook, gezegd van ja het, het, het gaat ons niet zozeer om de VRK of het functioneren van de VRK het gaat ons meer om gemeenschappelijke regelingen. Dat werd onmiddellijk gelogen straf door de bijdrage van de heer de, de Rode die vervolgens wel weer aangaf dat ...er beter naar de VRK en dergelijke... ...en nu hoor ik, nu hoor ik het dus weer... Wat, ...dus wat wilt u nou eigenlijk... ...gaat het nou om gemeenschappelijke regelingen... Om, ...om die te toetsen... ...in de toekomst... ...of gaat het nu wel om, om helemaal die VRK in te duiken... ...en te kijken wat daar nog steeds misgaat... ...en wat het allemaal gaat kosten... ...want dat is, de strekking van de motie... ...wordt op, to, op, die, op die manier ook niet echt duidelijk... Nee, Bouwer-Hulsson... ...ja voorzitter, het lijkt me duidelijk... ...dat we het een niet van de ander kunnen, oh ja, kunnen scheiden... Vandaar ook dat wij wel begrip hebben voor de opmerking van, B van de A, Maar daarop niet kunnen ingaan. Want deze zaken komen namelijk samen waar het de VLK betreft. En ook los van de VK heeft dat zijn nut. Dat geef ik zonder meer toe. Maar we kunnen dat niet scheiden. Dank u wel, meneer Babbergassom. Ik kijk nog even rond voor de zekerheid. Ja. Het college heeft ook nog over de motie uh, nagedacht... ...en eigenlijk is het standpunt zoals het college dat heeft verwoord... ...ook in de commissie niet zo gek veel veranderd. Uh, in een essentie komt het erop neer... Uh, ...dat u zich moet afvragen of je onderzoek op onderzoek moet doen... ...dat u zich moet realiseren dat een eventueel onderzoek... waarvoor alle gemeenten dan ja moeten zeggen... Uh, ...pas op z'n vroegst, einde dit jaar, begin volgend jaar er kan zijn... ...gelet op de onderzoeksprogramma's die er zijn mijn inschatting is dat dat eerder nog 2012 is, dat u naar verwachting binnen 1,5 maand de menukaarten krijgt... waar inderdaad aandacht wordt gegeven aan, maar ook is gevraagd voor de dilemma's die mevrouw Görlson neerlegt... is dat je inderdaad gaat bezuinigen in twee grote takken van sport de uitgaven van de gemeente zelf en die van het Rijk en een stukje markt... waarbij die overheid ook steeds in elk voorstel inzichtelijk wordt gemaakt... hoe dat wordt afgebouwd, omdat je niet een verkeerde verhouding wilt. Want zo zijn we begonnen, daar zijn we het allemaal over eens. Dat was ongelukkig. Dus daar krijgt u concrete voorstellen voor met discussiepunten daarvoor. En die zorg, die kan ik gelijk al hier neerleggen, die is herkend en wordt ook verwerkt. En dat extra bedrag is ook niet gelijk... In nieuwe FTE's vast weggezet, nee dat is deels flexibel, deels vast, indachtig, het eindplaatje waar al een bezuinigingstraject van 10-15% op lag, wordt dat langzaam uitgerold. Dus daar wordt heel behoedzaam mee omgegaan, omdat je natuurlijk geen, dat noemen we dan zogenaamde regretmaatregelen moet nemen. Dus uw dilemma, daar wordt u op bediend de komende maanden en dan kunt u zelf op basis van wat u ziet gaan toetsen. De laatste twee vragen zijn eigenlijk nieuw, dus de aanpassing aan de bestaande regelingen. Daar hoeft u echt de rekenkamer niet voor in te schakelen. Dat mag wel, dat kost veel geld. U kunt dat ook vragen aan het college, dat is aan u. Wij kunnen gewoon een discussienota voor u produceren, nog sneller dan de rekenkamer, met de diverse varianten daarin. Dat kunnen we ook nog in gemeenschappelijke rekeningverband. Vraag het vooral de rekenkamer als u dat wilt. Het kost u alleen meer geld en u moet er langer op wachten. Op inhoud zult u niet of nauwelijks verschillen krijgen, want we gebruiken gewoon dezelfde bronnen. Geeft u alleen maar een overweging. Het college ziet het nut er niet van in, de noodzaak niet op dit moment en ook niet het effect, misschien wel op langere termijn. Dus het college ontraadt het u, maar maakt er geen principiële zaak van. Wie wenst in tweede termijn het woord? Ik inventariseer eerst meneer Babberg Wilson. Meneer Baber Wilson, aan u het woord. Daarvoor zit er uh, met name even ingaan op uw laatste opmerking, want die is nieuw. En dat komt omdat ook die aanvulling op de motie nieuw is. Um, ik zou zeggen, op het moment dat het college in staat is om op korte termijn met een, uh, uh, uh, uh, uh, een voorstel voor aanpassingen te komen, dan schiet mij eigenlijk de volgende zinsnede te binnen. Laten we het ene doen zonder het andere te laten. Dank u wel. Nou, wat, wat, wat daar mijn grootste bezwaar is, ik vind het eerlijk gezegd een beetje onzinnig om eh, het college en de organisatie werk te laten doen, wat vervolgens ook nog door een ander wordt gedaan. Dat gaat mij met openbare middelen iets te ver, zeg ik u maar als portefeuillehouder even in het openbaar debat. Eh, want zo wil ik niet omgaan met openbare middelen. Ja, ik, ik begrijp dat u het zo ziet dat uh, het, het voorstel wat ik u doe neerkomt op een voorstel om uh, onnodig geld uit te geven. Nou, dat is een misvatting, want wat ik bedoel is namelijk om heel nuttig van meerdere kanten meerdere alternatieven aangereikt te krijgen, voorzitter. Dank u wel. Dan zijn we toch, uh, dan handhaaf ik wat ik zeg. Goed, volgens mij is er voldoende over gezegd. Heeft u behoefte... Aan een schorsing of zegt u, laten we maar gaan stemmen? Ik proef allerlei behoeften aan overleg namelijk, maar ik kan de enige zijn. Zegt u maar, in stemming brengen? Ja? Goed. Bij hand opsteken. Wie is voor de motie verzoek aan Rekenkamer Zandvoort een onderzoek uit te voeren naar de veiligheidsregio Kennemerland als voorgelegd? Bij hand opsteken. Wie is voor? Voor zijn de fracties van de VVD, Gemeente Belangen Zandvoort, de Oudere Partij Zandvoort en het CDA. Wie is tegen? Tegen zijn meneer Paap en meneer Stammers en mevrouw Rietkerk onthoudt zich van stemming. Dat betekent dat de motie is aangenomen. Dank u wel. En dat betekent dat ik de vergadering sluit onder dankzegging van uw inbreng. Ja, luisteraars, Ik heb hier op de klokken uh, acht minuten over half negen. Klopt, die heb en ik ook in uh, voor mijn huis, ja. <laughs> ik. Uh... Ik vlog toch al een poosje de, de raadsvergaderingen, maar zo vroeg heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, ik spal. ook niet ondertussen. Dat, dat, dat, vanaf het moment dat ik bij jullie ben om bij mij te draaien voor de techniek, heb ik het ook nog steeds niet nee, meegemaakt. Nee, het, het, het is wel één uur geworden. Voor het, het eerst inderdaad. Uh, nou ja, het is wel wat ik eigenlijk al dat, uh, teruggetweet had, inderdaad, van ja, half negen plus het uh, Zandvoortse kwartiertje. Ja, want het, eigenlijk dat laatste gedeelte, die motie, daar kwam nog de meeste discussie over eigenlijk. Ja, dat wel, ja. But, uh, nou ja, kijk, uh, de CDA zegt, ja, waarom moet nou die onze rekenkamer naar, uh, de, uh, een onderzoek doen naar uh, de, ja, wat zal het zijn, de, de, de, de regionale VK. Dat moeten ze helemaal niet doen, dat, dat moeten anderen doen, vind ik. Ga ja. het maar eerst maar even bij jezelf uh, goed uh, de, uh, de orde op zaken stellen. En dan kan je altijd nog kijken als het uh, nodig mag zijn of de VRA wel goed functioneert en niet met gesubsidieerde gelden. Uh, uh, ...makkelijk omspringen, laat ik het zo zeggen. Ja. Goed. Nou ja, het is, uh, het is voorbij. Het is ongelofelijk. Ongelooflijk. <coughs> Pardon. We gaan nog heel even kijken of we daar tijd voor hebben... ...naar uh, de eerstvolgende uh, vergadering. En die is dan op... ...even kijken... Uh, de uh, uh, 9 uh, de Raad, 5, 26, april. 26 april. 26 april zijn we hier weer om dan de raadsvergadering te begeleiden. Pascal, dankjewel Alsjeblieft, Jou. Fijn dat je er was, Cor. Ja. Goed voor je, dat je er was voor de gezelschap. Ja. Voor de gezelschap. Je Ik dank gaan. u voor uw aandacht en uh, laten we goed nadenken over dit record, want de Zandvoetsraad kan dus wel vergaderen. Dank u wel, ja, graag tot de volgende keer. Peace. Nice. Nice.